Dit is Deze Week in Tablets, aflevering 88, opgenomen op 1 juli 2013. Goedemorgen Martijn. Goedemorgen. Altijd leuk dat jullie weer luisteren naar Deze Week in Tablets. En leuk dat jij er weer bij bent natuurlijk Martijn. Uh, we zeggen die al een paar weken, misschien gaan we weer overslaan. Maar uh, ook deze week is er nog weer genoeg om even kort te bespreken, lijkt me. Ja, het is uh, ja, eigenlijk wel, wel interessant nieuws. Uh, want Windows 8 meteen is natuurlijk gelanceerd. iOS beta 2 voor de is uitgebracht. Uh, wat niks is 7 nieuws. En uh, ja, toch eigenlijk wat, uh, behoorlijk wat te melden. Ja. All right. Oké, okay, nou ja goed, ik heb toevallig die twee beta's geïnstalleerd op mijn, uh, de computers die ik hier heb liggen, zeg maar. Ik heb de iOS 7 beta op de iPad mini geïnstalleerd. Mm -hmm. En uh, ook op Tabs Magazine is natuurlijk al een, een filmpje en een stukje te lezen over van, nou, hoe ziet dat er nou ongeveer uit. <coughs> en hoewel ik daar niet gek veel over te zeggen heb hoor, over iOS 7... Uh, moet ik zeggen dat het in ieder geval belangrijk is... dat je zo, bij sommige mensen last van... oh nou, mijn hele machine voelt allemaal nieuw... en uh, het zo anders... en het uh, lijkt net of ik een nieuwe iPhone heb... of uh, iPad heb. Nou, Zoveel verschil vind ik het nou ook weer niet. Ik bedoel, ik blijf het wel heel erg duidelijk een iOS-apparaat vinden. qua uitdruk bedoel dan? Of echt ook qua functionaliteit? Hmm, nou ja, beide eigenlijk wel. Het is duidelijk nog een, uh, een iOS-design. Ik heb... Niet het gevoel dat ik naar Android te kijken of zo, zoals sommige mensen zeggen. Ah. Uh, sure, control center lijkt een beetje op die quick toggels van Android, maar voor de rest, ja, weet ik niet. Ik zie daar gewoon nog steeds een grid icoontjes en dat vind ik nog steeds wat typisch, uh, uh, typisch iOS, zeg maar. En ook notification center of Siri of zo, ja, dat is toch iets anders, vind ik dan. Uh, uh, dan zoals het bij Android uitziet Maar goed, die vergelijking is ook niet zo heel erg belangrijk Ik vind meer gewoon dat je kan stellen dat In ieder geval voor mij Het gewoon heel erg voelt als een uh, Wel duidelijk nieuwe generatie Maar wel gewoon echt iOS nog ja. En het draait allemaal redelijk Ik zou het niet aanraden hoor Aan mensen om hun uh, UID Of zo te laten registreren Om het ook te kunnen proberen Want echt stabiel is het nog niet Maar och, Er zitten leuke dingen in zeg maar dat uh, control center, dat zijn van die dingen die je heel erg tof lijken... maar dat je het eindelijk gewoon maar één keer in de zoveel tijd gebruikt. Zeg maar één keer in de week of wat dan ook. Maar als je het nodig hebt, is het wel handig dat het makkelijk uh, te bereiken valt. Mm -hmm. Dus daar ben ik wel fan van. Um, ik ben ook wel fan van, uh, vooral van het nieuwe safari. Um, ik vind het handig dat als je op de URL-balk drukt... dat je nu van die, uh, ja, hoe noem je dat, kwik... Quick... Je kan een soort icoontjes instellen, zeg maar... dat je snel naar bepaalde pagina's kan. En natuurlijk dat die zoekbar nu unified is aan de bovenkant. Dus je kan direct zoeken in het, uh, het URL-veld. Dat, dat ging bij mij zeker tijdens het switch van Android naar iOS nog wel eens fout. Mm -hmm. Dus dat is wel nice. Ik vind de swipes vind ik wel handig, zeg maar, erin. Eh, dus een pagina terug. En uh, dat, dat vind ik eigenlijk, eigenlijk best wel handig. En voor de rest, ja, het is... Uh, uh, qua, qua design en zo, het is allemaal wat, wat, wat dunner. Hè? De fonts zijn wat dunner, de, het is allemaal wat witter. Er zijn een stuk minder buttons te vinden. Uh, en uh, Ja, het is even wennen, zeg maar. Kan je met, die, uh, met dat control center, kun je nou ook sneller uh, bijvoorbeeld... ...je drie genen, zeg ik, uitzetten? Um, ik heb mijn iPad niet liggen hier. Um, volgens dat mij... vind ik altijd een nadeel, ergens, in instellingen, algemene instellingen... Netwerk <laughs> uh, Weet ik eigenlijk niet Volgens mij is er vliegtuigmodus, wifi, bluetooth uh, Geluid Muziek brightness, uh, Timer, camera Uit mijn hoofd, maar dat weet ik niet Kijk, dat, dat, dat heb ik dan wel Um, je, je kan bijvoorbeeld, als je op het AirPlay-icoontje drukt... dan krijg je gewoon een pop-up met alle AirPlay-apparaten. Je Apple TV en je MacBook of uh, speakers die je op AirPlay hebt aangesloten. Ik zou echt heel erg graag hebben dat als je op het Wi-Fi-icoontje ingedrukt houdt... bijvoorbeeld, dat je een pop-up krijgt dat je kan switchen tussen het Wi-Fi-netwerk. <lacht> dat, dat is zeg maar degene die ik het meest gebruik daaruit. Okay. En was dat maar zo. Maar dat kan dus niet, hè? Ik bedoel, je moet nou, dus gewoon echt op drukken en dan ga je naar de settings. Ja, ja, goed. Ik snap dat het voor sommige mensen anders is. Dan moet je hem jailbreaken. <lacht> Ja, nee maar goed, uh, goed de iOS 7, er is niet zo gek veel over te zeggen. Er is natuurlijk gewoon een filmpje op de zien wat je kan kijken. En dat, dat geeft je wel een indruk van hoe het er ongeveer allemaal uitziet en wat de meeste functies een beetje werken. Maar, um, uh, maar heeft Apple nou met, met iOS 7 eigenlijk, uh, want dat, dat ging daarvoor, uh, die berichten, van dat ze opener zouden zijn voor ontwikkelaars. Is daar al iets van te merken? Of, nou, of is dat je... onduidelijk? Dat is nog niet duidelijk denk ik, want er zijn nog niet echt apps geüpdatet volgens mij. En sowieso, hè, als we naar iOS 7 kijken, dan is het vooral de dingen die je kan zien in de beta install en de dingen die zijn gedeeld in de keynote... Um, ...over APIs en zo... ...daar mag je eigenlijk niet over praten... ...als je betaalt voor een developers account... ...en dat is dan niet netjes om te doen, zeg maar... ...maar we weten in ieder geval... ...dat er APIs zijn, nieuwe APIs zijn... ...die dat soort dingen mogelijk moeten maken... Um, ...in praktijkvoorbeelden... ...kan ik daar nog niets van noemen... ...niet omdat ik dat niet mag of niet wil... ...maar gewoon omdat ik dat gewoon niet kan. Oké. Okay. We'll see. Um, ja, dan komt als het goed is... Uh, ...volgende week een nieuwe de derde beta uit. Ja, maar... tuurlijk. is toch logisch... Dat, dat zou ik verschijnen. En uh, nee, goed, die zal wellicht ook weer bugfixes en dergelijke. Krijg je daar een automatische update van, jij, of moet je die uh, opnieuw installeren dan? Uh, nou, ik heb pas beta 2 voor het eerst geïnstalleerd op deze iPad. Uh, ik krijg gewoon normaal gesproken, gewoon als er een nieuwe beta's uit zijn, van, uh, om de, uh, de e-mailadres bij de developer account krijg je gewoon een update: van hey dit is een nieuwe update uh, beschikbaar. En tot nu toe lijkt het erop dat ze gewoon over de air zijn. Dus uh, ja, daar krijg je een update van. Oké, nou is het nou goed, mocht er iets. Uh... Groots spannend veranderen dan zullen we dat allicht van jou te horen krijgen. Ja, ik denk dat dat het nog wel... Dat dat gewoon heel staag gaat, zeg maar. En over design en dat soort dingen. Ja, goed, ik vind dat we daar eigenlijk pas over moeten gaan klagen... Op het moment dat die voor iedereen beschikbaar is. En maar wel klagen? <lacht> ja, misschien wel, ja. Ik vind sommige dingen vind ik niet echt heel mooi. Ik ben nog niet helemaal kapot. Nee, dan ga je toch meteen zitten klagen. Dus, uh... nee, maar sommige... Ik uh, bedoel... Uh... Er zijn sommige mensen die er slimme dingen over hebben gezegd. Er zijn ook een heleboel domme dingen over gezegd trouwens. Maar eh, het, het belangrijkste, denk ik, wat ik ervan gehoord heb, is van... Goh, luister... Um toen Mac OS X, hè, de, zeg maar, de normale software van Apple... Hè, voor computers en laptops en dat soort dingen... die zijn op een gegeven moment overgestapt op Aqua. Aqua was een enorme uh, design change... met allemaal kleurtjes en pinstripes en doorzichtigheid... en allerlei dingen dat mensen echt dachten... holy fuck, wat is er gebeurd met mijn computer, zeg maar. Mm -hmm. En dat is op een gegeven moment gewoon verfijnd... en een beetje teruggeschroefd... en een beetje hè, uh, uh, in toom ge uh, gebracht, zeg maar... En ik denk dat je ook zo iOS 7 moet zien. In sommige dingen lijkt, lijkt Apple een beetje te ver doorgeschoten te zijn. Maar er is kans dat er nog voor de release, maar ook in nieuwe generaties, hè, dus iOS 8, whatever, uh, dat daar gewoon weer een beetje uh, de balans wordt gezocht. Ik denk dat Apple in dit geval bij dit soort beslissingen, hè, bij dit soort uh, afstappen van het pad waar ze op zaten, zeg maar... ...de keuze maakt om het te overdrijven en dan terug te schroeven... ...dan heel, heel langzaam uh, alleen de eerste icoontjes te veranderen... ...en dan bij iOS 8 uh, opacity toe te voegen. Snap je wat ik bedoel? Het is meer van kabam... ...en dan gaan we kijken van wat wel en niet werkt. Of in ieder geval daar lijkt het nu op. Okay. Uit, um, maar dat is niet enig enige, want... Uh, de, de, Aangezien, uh, Apple de boel verandert, uh, dan, dan, gaat de concurrentie natuurlijk, uh, die kan natuurlijk niet achterblijven. En, uh, uh, in andere mate wellicht, maar ook Microsoft, uh... Heeft uh, een flinke update gepresenteerd. wat nou, het met elkaar te maken heeft, dat weet ik niet. Maar, nou, het, is niet, maar het is meer logisch dat, dat elk, uh, elk bedrijf... Uh... Ex exact. Maar ik denk niet dat, dat, dat Windows ermee begonnen is nadat iOS 7 kwam. Bijvoorbeeld. Oh nee, maar dat bedoel ik ook niet. Uh, ik bedoel niet zeggen dat... Uh, nou goed. Dat ja, nee, maar je ja, hebt gelijk hoor, die dingen vallen een beetje samen meestal. En we zullen natuurlijk ook weer gewoon op een gegeven moment 4.3 of 5.0 van Android zien. Waar weer wat nieuwe dingen in zitten. Dat zijn allemaal dingen zoals, zoals ze gaan, zeg maar. Maar inderdaad, hm. Windows 8.1... Daar is nu de preview van available of beschikbaar. Uh, Windows 8.1 is de tweede generatie moderne software, hè? moderne OS van Windows. Dus hè, dat is gewoon het vervolg op Windows 8 en Windows RT. En ook die heb ik geïnstalleerd op een Surface Pro. En dat was trouwens nog een heel, heel avontuur om dat voor elkaar te krijgen, maar al oh wel, het is gelukt. Um, en Windows 8.1 heeft um, niets. ...niet op dezelfde manier aanpassingen gemaakt als ISF 7 ...dat ze voor een nieuw design zijn gekozen... ...maar die hebben eigenlijk hetzelfde gedaan... Als ...waar ik het net over had... Van ...met Windows 8 zijn ze uh, enorm van het pad afgegaan... Hè? ...van de pad, het pad waar ze op zaten... ...en nu zijn ze misschien weer wat dingen... ...een beetje in toom aan het brengen... ...of het aan het terughalen zeg maar... ...en een beetje aan het verfijnen... Uh -huh. ...en ik denk dat je dat <lacht> ook echt wel mag zeggen... ...over 8.1... Um, het, ...het verschil in de wereld... ...desktop en metro... En laten we wel wezen, we noemen het vanaf nu gewoon Metro. Hè? Maar sorry, ik ga niet meer over die moderne interface. Gewoon die tegeltjes, Metro, ja. is gewoon minder groot geworden. Um, op een hele rare manier eigenlijk. Want het komt vooral omdat als je ervoor kiest om hetzelfde achtergrondblad te hebben als in de desktopomgeving. Dat het dan gewoon een stuk minder uh, jarring, wat is het woord in het Nederlands daarvoor? Schokkend voelt als je het overswitcht, zeg maar. Uh, dat is een heel klein <laughs> verschilletje. Uh, maar dat vind ik dan toch al wel voor perceptie zeg maar, of beleving een verschil maken. Overigens kan je natuurlijk nog steeds een andere achtergrond houden. Maar um, wat veel belangrijker nog is dan dat, is zijn de nieuwe splitscreen functionaliteiten. Daar ben ik wel uh, fan van. Je kan nu bijvoorbeeld in de modernere browser kan je, uh, twee tabbladen naast elkaar splitscreenen, maar je hoeft niet meer aan die 70-30 uh, split te houden. Je kan nu in principe splitten zoals je wil. En uh, bijvoorbeeld 50-50 is nu gewoon goed mogelijk. En dat was gewoon echt annoying as fuck, als dat het eerst niet kon natuurlijk. Uh, dat ja, afhankelijk is... van je, van je resolutie natuurlijk. Toch. Ja, ja <lacht> maar volgens mij zijn er echt veel apparaten die er geen ondersteuning voor hebben. Er zijn er inderdaad een handje voor, maar... In principe kan je dus gewoon splitscreenen op, op de manier waarop je wil, zeg maar. En dat, dat is gewoon wel erg fijn. Ik vind het uh, handig dat er een, uh, een, een soort swipe nu is om naar al je applicaties te gaan. Uh, dat, dat is gewoon wel wat handiger. Ook als je de computer met een muis bestuurt. Ik heb bijvoorbeeld uh, de Service Pro gewoon echt op bureau gebruikt met een muis. En natuurlijk het aangesloten toetsenbord en dat soort dingen. Dan is het handig dat die startknop terug is in de desktopomgeving. Maar ook dat je daar rechter muisknop op kan dr drukken om hem af te sluiten. Dat je niet meer eerst een swipe naar rechts, instellingen, power button, shutdown moet kiezen. Maar dat je gewoon nu het vrij gemakkelijk kan doen. Het <coughs> zijn allemaal zijn kleine de... verfijningen. Ja precies, want de, de, dat ging juist uh, zo de rondte van oké, okay, uitgekleede versie van de startknop. Uh, geen startmenu meer, maar als ik het zo een beetje allemaal bij elkaar pak en, en bekijk. Dan is het eigenlijk gewoon het startmenu wat we kennen. maar dan Nee, nee, nee helemaal niet. Helemaal muisknop. Nee, nee, nee. nee ja, Het lijkt helemaal niet uh, op het startmenu. Um, het, je moet het echt niet meer zien als het Windows 7 startmenu. Het, het logootje wat nu in de desktopomgeving is, is gewoon de 33ste mogelijkheid om terug te gaan naar het tegeltjesmenu. Mm -hmm. Ik bedoel, daar zitten er in Windows 8... 80 van. Je kan op het toetsenbord drukken. Je kan op het logo drukken. Op bijna alle apparaten. Je kan van rechts naar links swipen om daar weer op het Windows logo te drukken. En je kan uh, volgens mij nog wel op vijf verschillende manieren terug naar het startmenu. Of naar het moderne, hè, naar de moderne interface metro. Maar uh, er uh, is dus nu wel aan toegevoegd dat als je rechter muisknop... Dan krijg je echt zo'n heel ouderwetse rechter muisknop menu, zo'n contextgevoelig menu. Mm -hmm. En daar staat onder andere een shutdown mogelijkheid <gül> bij. Maar je moet niet denken dat dat lijkt, of zo op, uh, op het startmenu, zoals je dat kent in, in Windows 7. Nee, of zo. misschien qua uiterlijk niet. Maar qua mogelijkheden kom je met de rechter muisknop eigenlijk bij hetzelfde terecht, of zie ik het mm -hmm. ook fout. Nee, want ik vind wel dat overal ben ik niet super uh, goed in Windows. Uh, of we niet super superveel ervaring met Windows 7 bijvoorbeeld. Maar zoals ik het startmenu beleefd is wel... Als je daarop drukt, dan krijg je een pop-up. Met je laatste geopende apps. En je kon naar comment, Prompt. En je had daar uh, dingen naar... Uh, mijn documenten en dat soort dingen hè, mm -hmm. uh, zitten. Dat is nu helemaal niet zo hoor. Okay. Dus het is echt gewoon... Als je rechtermuisknop muisknop erop drukt... Ik had hem eigenlijk ook even moeten pakken. Meer voor de power zeg maar. User. Ja, het zijn de instellingen, zeg maar. Deze computer en... Uh, uh, reboot configuration scherm, dat soort dingen. Oké. Okay. Uh, wat was er nog meer interessant nu? Er waren een aantal dingen die ik nog. Uh, okay. Ook die uh, Bing Food app. Ja, maar ik heb geprobeerd om het met mijn handen te besturen, zeg maar, door te zwaaien naar de camera. Dat is me nog niet gelukt. <laughs> Oké, okay, jammer. Ja, dat <laughs> vond ik wel interessant. <laughs> ja, dit is op zich wel geinig. Uh, ook, wat ook wel geinig is, is de nieuwe zoekfunctionaliteit. Ook, ook al is het Bing, werkt verbazingwekkend goed. Je kan nu dus gewoon uh, in de Metro Interface kan je beginnen met typen. Uh, voor mij een praktisch voorbeeld wat ik heb gedaan, dat was bijvoorbeeld Tour de France Enter. En dan krijg je dus gewoon een soort nieuwe pagina met tourdefrance.fr en uh, wat de hero informatie noemen ze dat, hè? informatie die ze uh, als een soort uh, google card of whatever hè? dus gewoon in een mooie manier kunnen weergeven maar je krijgt als je doorscrolt krijg je ook welke apps zijn gevonden in uh, de, de App Store, of hoe noem je dat? Microsoft Store. En zo zijn er wat informatie. Ik heb bijvoorbeeld ook gezocht naar. Wie was het ook weer? Mumford Sons, of McElmore, of wat dan ook. Ik heb gewoon een artiest gezocht. En dan krijg je dus ook een hero page met een hele grote foto van de artiest en meteen knoppen waar je op kunt drukken om zijn muziek te draaien... via Xbox Music en dat soort... en een stukje informatie over waar hij geboren is... en weet ik veel maar dat soort dingen. Hm. Uh, dat is ook wel echt een fijne nieuwe uh, mogelijkheid, zeg maar. Ik vind het op zich is het wel nice. Um, overigens over al die split screen apps de apps moeten daar wel duidelijk voor geüpdate worden... want dat werkt nog lang niet voor, voor, acht, voor geen een, één app... die niet van Microsoft is. Je bedoelt 50, 50, 80, 20, dat soort dingen? Ja, nou kijk, het is nu natuurlijk 70, 30... En uh, op het moment dat je nu een splitscreen wil doen... van bijvoorbeeld de NOS-app en de browser 50-50... Ja. dan ziet de NOS-app er nog steeds gewoon uit als 30%. Oké, okay. dus dan moeten apps dus ook ondersteunen. Okay, dat is... Ja, dus het is niet helemaal responsive of zo. Dus het is niet zo dat... Er zijn nu gewoon breakpoints ingesteld in die app. En die appontwikkelaars hebben dus nu gewoon gezegd... van hé, hey, op 100% ziet onze app er zo uit. Hè? En laat ik zeggen, 20 tegeltjes naast elkaar. Ja. En op... Uh... Uh, op 30% zijn het maar e is er maar één rijtegeltje met een beetje tekst eronder. En het is niet zo dat als je met een website die responsief is... dat je kan schuiven, dat die dan zich automatisch aanpast. Nee, er zijn op dit moment nog twee smaken. Dus uh, dat moet nu volledig responsief worden... omdat er namelijk al die mogelijkheden zijn... Ja, van, van 80-20 tot en met andere kant 80-20, zeg maar. Om het even mm -hmm. zo te zeggen. Wat ook interessant is, is dat, ze, dat Microsoft uh, verbeteringen heeft doorgevoerd... in uh, ondersteuning voor hogere resoluties... Oh ja, ja, ja, ja. Dus dat uh, bijvoorbeeld jouw Surface pro zou in principe in een de desktop interface uh, beter moeten schalen. Ja, dat heb ik toen meteen weer. ingesteld. Dus nu moet ik er echt goed over nadenken of ik, hoe ik het ook weer gedaan heb of, of ik het ook wel gedaan heb. Volgens mij heb ik het meteen op 200% ingesteld. Mm -hmm. En dan uh, dat werkt al een stuk beter. Overigens werkt het voor third-party software nog steeds niet helemaal, hè? Nee, precies. Dat is... Die moet uh, inderdaad, dat wist ik wel, die moeten ondersteund worden. Door, door, door, uh, dat is bij Apple. Als je geen uh, Retina-app maakt, dan ziet het er ook ruk uit op een uh, Retina-scherm. Ja, exact. Dus uh, dat is ook hier het geval. En goed, Dan zijn we weer afhankelijk van de ontwikkelaars. Maar in principe zou Microsoft, uh, de apps van Microsoft zelf en de interface van Windows, zouden moeten schalen uh, zoals het... Ja, het ziet er beter uit, vind ik inderdaad. Okay. Ja, Goed, dat is dus in ieder geval een pluspunt. En dan, dan maakt het ook leesbaarder. Want we hebben natuurlijk de laatste maanden flink wat apparaten voorbij zien komen die beschikken over hogere resolutie displays. Ja. En kleinere tablets, bijvoorbeeld 8,1 inch. Uh, Overigens met... heb ik gewoon wel uh, uh, ook op de Surface Pro heb ik gewoon Office geïnstalleerd. Ja. Um, en zoals je weet, draait Office in een de desktop-omgeving. Um, en ik heb hem op 200% staan. Ook daar is het dan niet per se heel veel groter geworden hoor. Ik bedoel, okay. ik, ik vond dat niet, uh, niet heel veel beter. Ik, ik, ik heb het ook met de Surface Pro, uh, zoom ik in op de tekst. Uh, om te zorgen dat het een beetje een font is wat ik tijdens het type ook kan lezen. Ik vond het nog steeds allemaal wel wat klein. Oké. Dat moet voor zijn hè. Precies, ik weet niet of de, de Office uh, geüpdate is uh, om al aan Windows 8 te uh, Nee, omdat je zei Microsoft apps, weet je wel. Dus van... Oh ja, nee, ik heb het over de echte de, de, de, de Metro apps, zeg maar. Ja trouwens, die hoeven niet geschaald te worden. Dat gaat automatisch. Hm. Anyhow, dat komt allemaal wel. In ieder geval, er is de ondersteuning toegezegd, dus daar uh, gaan we maar van uit. Um, oh. Over Office applicaties gesproken, die, die, die komen dus. Hè, dat heeft Microsoft bevestigd, er wordt gewerkt aan Office 2013 apps, 14? de Metro apps. Um, maar wanneer ze komen? Eigenlijk in 2014 waarschijnlijk. Oké. Okay. Oh wel. Voorlopig nog niet. Interesting. Uh, dat was het belangrijkste van Windows 8 wel, denk ik. Ik denk het ook. Ait? Dan mag jij even praten. Wat zijn de beste Windows tablets? Want jij hebt natuurlijk weer eens overzichtjes gemaakt. Omdat we nu zo'n beetje in de zomer leven. En dan uh, ga jij altijd zitten tikken van wat zijn de beste tablets uh, op verschillende gebieden die je kan kopen. Uh, ja, zo'n beetje. Wat zijn de beste Blackberry tablets? <laughs> <laughs> ja, Nobody dat is goed, goed dat je zegt, want afgelopen uh, maanden nou goed, er zijn er niet heel erg veel playbooks over de toonbank gegaan. Maar die dingen worden nog steeds verkocht met mensen die in hun achterhoofd houden. Om, oh, dan krijg ik Blackberry 10 natuurlijk. Het nieuwe besturingssysteem daar kunnen we wel wat mee. Dat <laughs> heb namelijk al, al vier, vijf, zes keer beloofd vorig jaar. En uh, deze week hebben ze mooi tijdens de bekendmaking van de kwartaalcijfers gezegd. Ja, doen we toch maar niet. Dus uh, lekker gemaakt iedereen die een Black uh, BlackBerry Playbook gekocht heeft. Want je krijgt geen BlackBerry 10-update. Dat terzijde. Dat is dan ook de enige BlackBerry tablet die ik je kan noemen. Uh, voor Windows, uh, ja, elk, elk seizoen zetten we een beetje de, de beste tablets op een rijtje. Uh, zonder een specifieke volgorde aan te houden. Dat is natuurlijk allemaal afhankelijk van je voorkeur, wensen, noem maar op. Maar goed, volgens ons... Uh, de beste Windows 8 tablets of Windows RT tablets pakken we even samen... Uh, onder meer de Microsoft Pro en Service RT. En die hebben we eigenlijk onder hetzelfde kopje samengepakt, met als reden. Dat uh, ze veel kenmerken, uh, qua, qua veel kenmerken overeenkomen. Dus goede bouwkwaliteit, uh, key, hoe noem je die dingen? Touchcover en uh, typecover. Uh, hoge kwaliteit uh, uh, display, dat soort dingetjes. En een form-factor dat ook een beetje ja, uitnodigt om als, uh, als tablet gebruikt te worden. Precies, en allebei. Van Microsoft natuurlijk, nou goed, ze hebben een eigen doelgroep. Maar voor die eigen doelgroep presteren ze eigenlijk meer dan prima. Service Pro is echt voor de creatieve gebruiker die krachtige prestaties wil. Service RT is voor de gemiddelde consument die de basis als e-mailen. E het is dat het prijsverschil nog redelijk groot is hoor. Maar ik zou toch altijd zeggen van kijk Service Pro. Precies, ja dan zitten er wel veel meer mogelijkheden in. natuurlijk ook die, die, die stilers erbij. En daar zijn heel veel mensen fan van wat ik... Uh, de laatste tijd hoor. dus... Ja. Yeah. Uh, nou goed, dat zijn twee uh, hele interessante tablets. Om nog even uh, kort wat andere tablets te noemen. De HP Elitebook uh, Revolves. Eigenlijk geen tablet, meer een convertible met zo'n scharnier. Hè, dat je de display om kan draaien. Uh, nou, de, daar was jij heel enthousiast over. Jij hebt ook de meeste reviews gemaakt van deze dingen, overigens. Uh, volledige Windows 8-versie, krachtige prestatie van de Intel Core Processor. Ook hebben we de Aces Transformer Book. Dat is meer een hybride apparaat waarmee je het display van het keyboard ook kunt scheiden. En als tablet kunt gebruiken... Uh, groot display, krachtige prestaties, extra 500 gigabyte harddisk, er uh, zit alles op en aan, maar ook weer aan de prijzige kant. Als je toch een kleiner budget hebt, dan uh, is de ID-Pad Yoga, uh, Yoga van uh, Lenovo heel interessant, die heb je afgelopen week getest. Ja. Uh, wat is het? 550 euro ongeveer. Ja, ik dacht 500 euro zeg maar. 500. Dan heb je een, een, een prachtig Windows RT-apparaat met een convertible design eh, dat je in aller, allerlei standen kunt stoppen. En eh, met alles erop en eraan voor echte basisfuncties. Vooral een heel goed toetsenbord. Ja, dat is ook heel belangrijk inderdaad. En als, als je geen toetsenbord nodig hebt, dan is de Dell XPS10 een uh, aanrader. Dat apparaat kan voor inmiddels 299 euro of zelfs minder gekocht worden. Met eigenlijk dezelfde mogelijkheden qua software als de iPad Yoga... maar dan zonder het convertible design. Mocht je er wel een keyboard bij willen hebben, kost je dat 200 euro extra. Maar goed, dat zijn ja. vijf of uh, zes uh, interessante uh, tablets... slash uh, laptop convertibles waar je rekening mee kunt houden... op het gebied van Windows 8. Ja. <coughs> Interesting. <laughs> Nou, ja, even serieus. Hè. Even, sinds je Windows 8.1 update, ben ik wel wat minder negatief over Windows. Ik denk dat ik er wel wat meer begin in te geloven. Dat even gezegd hebben. Ja, Oké, okay. ja, we gaan het zien. Ik uh, ben benieuwd naar je eerste reviews. <laughs> yes. um, maar ook op het gebied van Android heb ik een artikel geplaatst. Ik uh, kan ook even kort doornemen. Uh, de beste Android tablets van uh, de zomer van 2013. Geen uh, grote verrassingen. Want ja, wat staat er bovenaan? Uh, is een tablet die we onlangs getest hebben, of die jij onlangs getest hebt. Uh, en waar we uh, vrij... Uh, ja, zeer van onder de indruk waren. Dat is de Sony Xperia Tablet Z. Als je op zoek bent naar een 10-inch tablet... Android, dan is dit wel... Uh, de aanrader van dit moment. Daar zit alles op en naam met uh, een aantal interessante features... zoals quad-core processor, uh, waterdicht design... Uh, heel goed display. Uh, nog iets bijzonders? Een zware skin... Ja, maar wel nice kind in dit geval. Ja, nee, uh, hij is waterdicht en zo, dat soort dingen noem je al. Uh, sowieso gewoon een uh, gewoon indrukwekkend apparaat inderdaad. Oké, okay. nou Google Nexus 7 staat natuurlijk nog in het rijtje. Um, en we gaan vanuit dat die wel binnen een maandje opgevolgd wordt door een nieuw model. Samsung Galaxy Note 8.0. Als je creatief bent, wilt schrijven, tekenen uh, en tegelijkertijd mobiel wilt zijn. En redelijk krachtige prestaties uh, wilt hebben. Plus fan bent van het TouchWiz interface, dan is dat een uh, redelijk goede aanrader. Wil je iets groters om, om echt uh, te kunnen schetsen en uh, uh, iets voor thuis op de bank of, of voor het werk, dan is de Galaxy Note 10.1 een betere optie. En voor het eerst hebben we ook een, een tablet in de lijst staan die uh, eigenlijk nog niet te koop is, of tenminste niet in Nederland te koop is, wel in landen om ons heen als Duitsland en Italië. Dus de uh, ASUS MemoPad HD7, die hebben we dus ook nog niet kunnen bekijken, maar daar verwachten we wel heel veel van. Want er zit eigenlijk alles op en aan wat je voor een 7-inch tablet zou hebben. Bijvoorbeeld alles waarover de Nexus 7 beschikt, zit daar eigenlijk ook op. Um, en krijgt waarschijnlijk een prijskaartje van 150, of tussen de 150 en 175 euro. Dus is ook nog eens een stukje goedkoper. Dus daar uh, verwachten we wel redelijk veel van. Die krijgen we als het goed is uh, binnen nu en een maandje hopelijk ter review. Dus dan zullen we onze ervaringen delen. Ja, even wel. Ik vind dat het nodig is om even een eervolle vermelding voor de phonepad te noemen. Ook hier. Uh, niet de allerbeste 7-inch tablet, maar wel een heel compleet apparaat voor 220 euro of zo kost die nu tegenwoordig. Um, voor, voor, voor iedereen die in de markt is voor een 7-inch tablet met een oké okay beeldscherm, maar ook. Meteen met 3G-verbinding en je zou er zelfs mee kunnen bellen als je knettergek bent, <laughs> uh, dan is de phonepad ook echt een interessant apparaatje. Want er zit ook GPS in en al dat soort dingen. Ja, inderdaad. Um, ja, dat zijn eigenlijk de belangrijkste en nog wat hebben waar je op dit moment rekening mee uh, kunt houden. Daarbij moet ook gezegd worden dat we. Natuurlijk de komende uh, weken pas uh, veel nieuwe tablets gaan zien uh, verschijnen op de markt. Bijvoorbeeld de Samsung Galaxy Tab 3 tablets. Al verwacht ik daar niet heel veel van door de relatief hoge. Nee, <laughs> nou ja, de, ze zullen waarschijnlijk weer als warm broodje over de toonbank, toonbank gaan. Maar waarom? Uh, vraag ik me af. Uh, Tussen bij Excite tablets, daar ben ik wel excited uh, voor. Um, die lijken me wel leuk, dus die gaan we hopelijk ook binnenkort bekijken. En natuurlijk de Google Nexus 7. Tweede generatie, waar we al maanden over zeuren. Uh, ja, dat is belangrijk. En eentje die wellicht interessant is, omdat jij zo enthousiast was over de Kobo Arc uh, begin dit jaar. De Kobo Arc 7, dat was een, een, een 7 inch tablet die in de buurt kwam van de prestaties. En, en, en zelfs een beter display had dan de Google Nexus 7. Uh, daar komt waarschijnlijk een, een grotere variant van. De Kobo Arc 10 HD, die is in benchmarkresultaten opgedoken. En die beschikt over een quad-core Tecara processor hoge uh, hoogresolutie display, dus 2560 bij 1600 pixels, geloof ik. En er een 4.3 Jelly Bean. Dus er zit ook alles op aan. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. En uh, ja goed, hopelijk gaan we die ook binnenkort bekijken. Komt ja, nog ko Kobo is wel een leuk merk, vind ik uiteindelijk. Uh, die Hun-Irie, uh, daar was ik enthousiast over. De Kobo Arc ben ik nog steeds enthousiast over. En ook die, die 10. Het is een beetje een, een ja, onbekend, maakt een onbemind merk, zeg maar. Maar die doen toch best leuke dingen. Ja, absoluut, absoluut. Ja, ik heb zelf nog steeds geen in handen gehad. Uh, hier in Italië verkopen ze uh, niet echt, tenminste ik heb ze niet kunnen vinden. Uh, maar je hebt er nu al twee apparaten gehad. En uh, met twee apparaten waar je redelijk, uh, redelijk tot zeer tevreden over was. Dus uh, ja, ik zou er graag eens eentje om bij een bij bekijken. Ja, oké. Okay. Nou, als afsluitertje had je volgens mij nog net uh, iets over dat er een uh, Nexus 7 opnieuw weer aan zat te komen. Ja, uh, nou goed, uh, het, het blijft geruchten, want we hebben nog steeds niks officieel gehoord. Maar uh, als we een medewerker van Asus mogen geloven, die heeft tegenover een klant uh, aangegeven in, in, in hoe uh, support chat. Uh, wat voor specificaties zullen zijn en beschikbaarheid. Uh, zo wordt er gesproken over een 7 inch display met een wat aparte resolutie van 1980 bij 1200 pixels. Misschien een tikfoutje, we zullen het zien. Een Quadcore Qualcomm uh, Snapdragon 600 processor. Dat is een nieuwe uh, Snapdragon variant. Ik gigabyte dacht dat die meer. 800 een nieuwe was. Uh, ja, 600 is voor, uh, voor apparaten die minder krachtige operaties vereisen. Oh, oké, okay, sorry. Dat is ook een van de nieuwe modellen. Maar volgens mij uh, zal het op een 7 met weinig verschillen, maar goed, we zullen zien. 2 gigabyte werkgeheugen, 32 gigabyte opslaggeheugen, 5 megapixel camera aan de achterzijde. 1,2 megapixel camera aan de voorzijde. Ja, voor de rest natuurlijk de bekende dingen, hè. wifi, bluetooth, NFC. NFC overigens de eerste keer optioneel 3G, 4G en Android. 4.3 Jellybean. Overigens 4.3 Jellybean. Nee, dat is ongeveer al helemaal uitgelekt uh, van het weekend is de, uh, de ROM van uh, volgens mij een Samsung Galaxy S 4 Google Edition gelekt. En daaruit uh, kunnen we opmaken dat we de, de veranderingen binnen uh, Android 4.3 Jelly Bean niet heel erg interessant zijn. Um, zoals de nieuwe camera-app, ondersteuning van Bluetooth Smart. Maar dat zijn, dan heb ik eigenlijk de belangrijkste dingen al wel genoemd. Voor de rest heel veel onder de, onder de motorkap dingen waar je als gebruiker weinig direct van zult. Merken. Dus het wachten is, is uh, als je veel veranderingen verwacht, dan uh, moet je wachten op uh, de 5.0 Keyline Pi die waarschijnlijk in de herfst uh, verschijnt. Hmm. Alright. Ja, en die Google Goed. Next 7, de tweede generatie, hoe die ook mag heten, uh, waarschijnlijk voor 229 euro vanaf die prijs ongeveer. Uh, volgende maand zouden we hem mogen kunnen verwachten. Ja, interessant in principe. Ik ben er wel benieuwd naar. Anders ik wel, zeker, zeker. Oké, okay, hey, de komende week gaat er wat gebeuren. Uh, ja, ik zit net te kijken en te denken. Uh, we hebben alle events wel zo'n beetje gehad. Ik denk dat voor de komende weken, en dan denk ik tot zo'n beetje half augustus, dat klinkt nog heel lang, dat is ook heel lang, dat is anderhalf maand, uh, met name we moeten doen met de tablets die gaan verschijnen en misschien wat lokale evenementjes in Nederland van Exos die wat dingen presenteert. Want we willen bijvoorbeeld ook nog steeds meer weten over onder meer die uh, ASUS, uh, weet je het nog? Die uh, PhonePad 6 FHD. Nee, dat weet ik niet meer. Die 6-inch telefoon-slash tablet? Nee, ik kan nee, me niet 9, het herinneren. Nee, Waarom was je zo enthousiast over? Die leek op de Galaxy Note, die witte. Voor de persafbeeldingen. Die zei: dat is gewoon de Galaxy Note. Nee? <laughs> Nee, niet echt eigenlijk. Oké. Okay. Nou ja, daar willen we meer over weten. We willen meer weten over die Transformer Pad Infinity. Die tweede generatie. Die uh, met Terra 4-processor en een 2560 uh, bij 1600 pixel display. Dus ik denk daar nog lokale evenementjes voor komen waar jij uh, naartoe gaat. <laughs> um, dus dan moeten we afwachten. En voor de rest de dingen die in Nederland gaan verschijnen. En ik verwacht, uh, daarna gaan de geruchten weer, uh, zich ook weer opstapelen... Um, in de zin van uh, FIFA 2000. Nee, niet FIFA. Uh, IFA. FIFA. Nee, FIFA. FIFA <laughs> 2013 uh, no! <laughs> ja, precies. Oh ja, maar goed, wel een Google-evenement waarschijnlijk dan. Voor die Google Nexus 7 tweede generatie. Maar goed, dat Allee. weten we allemaal nog niet. Maar dat is allemaal niet voor volgende week. Oh nee, dat is allemaal voor de komende weken, joh. Dus deze is een goede kans dat we volgende week overslaan. Als er niks spannends gebeurt, dan uh, slaap ik uit. Oké, okay, waar kunnen mensen je volgen? Uh, op tabletsmagazine.nl en voor de rest. Uh, mag je me als Facebook-vriend toevoegen, maar ik weet niet of ik je afspeel. Actie... Facebook? <laughs> nee, joh. <laughs> ik, ik wist niet eens dat je Facebook had. Ja, uh, twitter.com/slash tabletsmagazine, natuurlijk ja, ook. Hè? Dat is uh, ook altijd handig. Ik op tabletsmagazine vind je al een link. Een link is wel. Tuurlijk. Uh, ik ben Sam Rijver. twitter.com/slash samrijver. En uh, natuurlijk hou gewoon tabletsmagazine in de gaten. En ook natuurlijk youtube.com/slash tabletsmagazine. En right, dan uh, tot de uh, volgende keer. Tot de volgende keer.